Het is nieuws van 8 uur. Mark Hokker met het NOS-ouder Hugo de Jonge wil ouders die niet in staat zijn tot verantwoord ouderschap... verplichten om voorbehoedsmiddelen te gebruiken. De CDA-wethouder zegt tegen de Volkskrant en het AD dat hij zich wil inzetten voor een wet die dit mogelijk maakt. Sommige kinderen hebben het recht om niet geboren te worden, zegt de Jonge. Hij deed zijn uitspraken bij de start van een project in Rotterdam om kwetsbare ouders ervan te overtuigen... om vrijwillig anticonceptie te gebruiken. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken roept de Nederlandse ambassadeur in Moskou op het matje... in verband met het onderzoek naar de ramp met vlucht MH17. De ambassadeur moet zich maandag op het ministerie in Moskou melden. Gisteren ontbood minister Koenders de Russische ambassadeur... om hem te laten weten dat Nederland niet blij is met de Russische kritiek op het internationale MH17-onderzoek. Bij een ernstig ongeluk op de A2 bij Best met vermoedelijk een spookrijder zijn twee mensen om het leven gekomen...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 Door het vrijgeven van de filmpjes hoopt de politie de betogers te kalmeren. In het Beatrix Theater in Utrecht zijn gisteravond... de belangrijkste Nederlandse filmprijzen uitgereikt. Het Gouden Kalf voor Beste Film ging naar The Paradise Suite. Isaka Sawadogo, die in die film speelt, kreeg het Gouden Kalf voor Beste Acteur. Het Kalf voor Beste Actrice ging naar Hanna Hoekstra voor haar rol in De Helleveeg. Het weer, opklaringen met langs de kust een enkele bui... Later vanochtend breekt de zon geregeld door. Vanuit het zuidwesten trekken later buien met kans op onweer over het land. Het wordt rond de 18 graden. Dit was het. ZFM, Dit is Wijnald Zwaan van de AGB. Er staan op dit moment geen. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is Zin in ZFM. -M -M. Met nu Toebak leeft. Potverdorie zitten die gasten van Tobak leeft en alweer. Ja, het is toch prachtig nu. Alles komt samen op dit moment. Echt geweldig. Nou, ik vind dat uh, geen goede zaak. Ja, ik vind die moet je strenger in de gaten houden. Mooi, ja, prachtig. Toepak Leef live de radio, zeven minuten. Nee, niet, vijf minuten over achter me te laten zien dat het allemaal live is. Natuurlijk, we zitten weer met z'n tweeën. De jeugdverdeling is nog steeds niet hersteld. Nee, maar wel zo hersteld dat er heel wat appjes langskomen. Ik denk, ja, nou, verveelt hij zich waarschijnlijk tijdens zijn uh, cure. De cure. De cure? Nou, ja, cure. Hoe, hoeveel werk is dat, zo'n appje? Twee minuten? Ja, precies. Nou ja, ja, goed. Dan kan je het wel even Gaat. afleiden van het de, de leed waar je mee te maken hebt natuurlijk. Het is, uh, het is een spannende dag geweest. Hè? Of een spannende week eigenlijk geweest. Ik was echt ontzettend verbaasd over het rapport van de MH17. Dat ik had echt nooit verwacht dat ze echt zo hadden gezegd. Het is duidelijk. We hebben gewoon duidelijke beelden. We hebben al die foto's, dat hele, dat hele traject, die hele route hebben we nagepluist op Google Street View. Ja. En het is gewoon duidelijk. Hij komt uit Rusland en hij is teruggegaan naar Rusland. En er zijn ook uh, mailtjes en er zijn ook um, telefoongesprekken geweest. Het komt echt uit Rusland vandaan, dat, uh, dat buk raket -systeem. En wat en, zegt Hoete nu? Ja, hij zegt dat het allemaal onzin is. En dan is het ook wel jammer dat Nederland dat onderzoek heeft gedaan. Dat is wel weer jammer. Hadden we ja. niet een ander land kunnen aanwijzen? Weet je wel, onafhankelijk onop, was. Nu is Nederland, ja, we kunnen op ons eigen borst kloppen. We hebben het heel goed gedaan, weet je wel. Het klopt. Maar wat zegt Rusland dan? Da Daarin, in Rusland heb je de deze meningen. We kunnen niet truth what they say. Nee, ze geloven het niet. Altijd bewijsmateriaal komt uit de Oekraïne. Ja, en de Oekraïne willen we graag dat Rusland het ook de schuld krijgt. Dus die weten dat we het te manipuleren. Ik ah. vind dat echt iets aparts. En nu. Hebben het allemaal losgelaten. Tot er even heel veel negatieve reacties kwamen op het rapport. En toen dachten ze van, ja, nu moeten we ingrijpen. En dan gaan we de ambassadeur gaan we even op het matje roepen. En toen zeiden ze in Rusland dat mooi. ik kan niet even uitleggen wat onze visie is. Ah, het gaat maar door jongens. Ja, dat houdt gewoon niet op. Vandaag op de Kleskamp te lezen op de voorpagina. De Gouden Oorlog staat voor de deur. Oh. Het gaat terug. Blijf aan de rode knop af. Niet op de rode knop drukken. Dat werkt als dat videoclipje nog wel van um, Genesis. Uh, met uh, Thatcher en Reagan, die dan uh, s'ochtends vroeg toch nog op de verkeerde knop drukte, ...waardoor de, de dingen zo omhoog gingen, de raketten. Die raketten, ja, ja, ja. Maar ja, ja. oh, goed, we zullen ja, het allemaal zien. Maar het is weer voor Ja, zo die, is het weer voer Ik krijg hier on, ongetwijfeld een hele prachtige film over. Ja, Vol natuurlijk. Vol suspense en zo. Ja, het ja, dat, wat, hoor. Ja, want het is natuurlijk voor die nabestaanden wel echt afgrijzelijk dat het zo lang gaat duren. Ja, zeker weten. Maar ik had het idee dat het ook wel anders had nog wel. Dat heb ik. Het idee. Dat we dat van begin af aan gewoon even harder aan moeten pakken. Maar we, toen durfde het nog niet helemaal. Nee, wel. Nee, nee, nee. Ja, het zijn goed. nog steeds een beetje bang van Rusland. Ja, dat, eigenlijk. dat, dat is nog wel. Ja, en we, we blijven toch een beetje handelsland. We willen toch een beetje blijven onderhandelen natuurlijk. Want het gaat toch altijd een beetje over geld. Geld moet blijven stromen. Ja, handel gaat voor alles. Dat, dat herken ik zelf ook wel een beetje hoor. Uh, goed, uh, wat is jouw uh, opgevallen afgelopen week? Dat je zegt, nou dat sprak, sprak, sprak, of het spiel, uh, viel me even op. Jeetje. Dat, Jeetje. Is, dat, dat zeg je maar wat. ja. Uh, ja, wat mij opgevallen is, is inderdaad dat gedoe met, uh, uh, met dat korps. Dat korps? Dat korps in Groningen. Wat, uh, dus, uh, du, dat er weer bij de ontgroeningsweek... dat er weer een, oh die uh, oh, ja, oh, ja dat ja, is ja, mij ja. opgevallen ja, ik moest ja, ja. even denken er was toen ook bij Pauls avonds laat waren dus uh, verschillende dames en uh, de, de gemoederen liepen hoog op ja dat klopt. heb je niet gezien ja, dat ik had het volgende geloof ik. ik had het in mijn schuurtje aanstaan en toen dacht ik hé, wat is dit ja en nou, sommige ministers hadden ook op dat korps uh, dan gediend, wil ik zeggen maar ja. ook in het korps gezeten ja. en Die had ik echt zo staan je moet eigenlijk afstand nemen van het korps dat is belachelijk ja, wat daar ja, gebeurt maar ja die ballen gaan dus straks het land regeren en dat is de vraag willen we dat of willen we dat niet maar het zijn ook allemaal weer Individuutjes. Individu hè? Ja, maar ik in kreeg wel nou, uh, ook een reactie, want ik had een artikel gedeeld daarover. Ja. En toen zei ik iemand van ja, en uh, nu is het uh, bij ons, bij de Nederlanders. Ja. En, uh, maar hoe zit het nou? Want uh, toen in Aken dat al het gedoe was toen met uh, Nieuwjaarsnacht, hè, oud op nieuw, ja. Dat er zoveel uh, dames uh, gegrepen waren hè, in ja. Aken of ja, Keulen. Ja. Keulen was het. denk ik. ja. Keulen. Ja, en, uh, en daar wordt, uh, wordt het allemaal een beetje weggewoven. Ja. Maar dit hier is dan weer het land te klein, weet je? Het, ja. Ja, het is ook wel vrij heftig. Het, het spreekt ook door de verbeelding. Je kan in de media kan je het mooi oppoetsen, mooi groot maken, mensen uitnodigen. Het gaat over vrouwen die op een bepaalde manier neer worden gezet. Dat is gewoon, uh, niet echt prettig, natuurlijk. Nou, goed, straks nog nee. veel meer wetenswaardigheden. En hoewel het twijfelachtig weer wordt, denk ik toch nog steeds want dat het een weertje wordt voor een T-shirt. Denk. Nou, dan gooi ik nou, nog even. Dat zou zomaar kunnen. Gooi ik nog even in de eter. T-shirt mm. winner, de Circo Waves. Theft is a final truth. Ja, het wordt een mooie dag. Geniet ervan. Mijn zoon gaat naar de scouting een dagje slapen. Nou goed, die is wel wat gewend. Hij is bijna een soldaat. Gewoon slapen onder een uh, klein afdakje. Dat moet gewoon. Alvast een beetje wennen. Ja, wie weet gaat de dienstplicht straks weer ingevoerd worden. Ik moet er niet aan deken zeggen. Dat! Afscheu! Nou, jij bent toch te oud. Dus dat maakt niet uit. Nee, mijn zoon, kijk, vindt voor mezelf niet erg. Ik ben gewoon uh, waste nu gewoon. gewoon uh, mijn kan je gewoon wegdoen. Ik heb mijn beste tijd gehad, zeg maar. Maar ik zou zonder in als mijn zoon uh, mijn dienst moet. Al die doelloze missies. Hebben ze daar geen robot voor. Maar goed. Ja, ehm, dat lijkt me inderdaad ook een goed idee. Laten we die maar lekker doen. Ja, precies. Circo Waves en T-shirt Weather in de zaterdagmorgen. We cannot accept the ja, ja, ja, ja, final ja, truth. Ja, ja, ik snap het wel. Ik snap het. Je gelooft het niet, van. Je gelooft het, ja. In Rusland geloven het niet. Dat het rapport, het rapport hadden we ook helemaal niet moeten maken. Dat had een ander land moeten maken. Stammetjes stommers. Goed, een kwart overdag. En wij hebben nog meer aparte berichten die ons ja, bezighouden. Zeker. Een kratje vol met. Bier, ja. ja. Bier, ja. Had jij het gezien dat uh, artikel? Nee. Dat is een net getrouwd koppel uit het Antwerpse Malle. Het zijn helemaal mal daar. Kijk, raar op bij de thuiskomst uit het gemeentehuis. Want hun huis was als grap ingepakt door maar liefst 1190 bierkratten. Dat is wel wat, veel. Wat, wat een klus. Ja, de kratten waren weliswaar leeg. Okay. Maar de grap heeft het stel Ondereken wel gegooid. een flinke smak geld opgeleverd. Ja? Want elke krat leverde er 2,10 euro statiegeld op. En inlever was goed voor 2500 euro. Nou, maar dat was... mochten ze ook zelf houden gewoon. Ja, maar er moest wel eerst het nodige sjouwwerk verricht worden. Want de voordeur ook van het huis was volledig geblokkeerd door die kratten. Dit is wel lekker hoor. Wat origineel. een lol, hè? Wat een lol. Nee, dit is wel heel leuk bedacht hoor, ja. gewoon. Ja, Helemaal gewoon niet zomaar met... binnen. <laughs> het is echt verschrikkelijk. Oh, dat lijkt me wel gaan. Maar, maar hoeveel mensen hebben dit bekostigd? Ja, ik weet het ook niet. Ze hebben echt tijden gespaard. Ja. Of dus... gezegd tegen een uh, supermarkt van, hé, hey, als ik nou even die kratten krijg... dan betalen wij ervoor, weet je wel. En dan ja. uh, iedereen neemt 100 kratten mee. En het is nogal wat, hoor. Ja. Hier moet je er echt wel zo'n opleggertje bij je hebben. Ik wou zeggen, dit, uh, je hebt ze bijna de hele nacht aan gewerkt of zo. Nou. Uh, nou ja, die en die en die, die, die, die mis ik op het feest. Waar zijn die? Ja, die, nee, die had een ja, die er niet. Waar is die? En die is ook ziek. En die? Nou, 1190 kratten. Dat is wel heel veel hoor. Echt. Nou, pet je af voor? Dit is een leuke ding. Want je meer van die, van die, van die maar verhalen. Maar die flauwe dingen die ook. Dat zijn allemaal van die... Van die plastic beekjes vol water op de trap neerzetten. Ja, zetten. dat soort dingen. Dat wilde ik net zeggen. Is dat, dat niet leuk? Alles nat en al die bakjes teruggooien. Ah oh man, oh, echt afschuwelijk. Okay. Dit is echt leuk. Leuke actie. Dit kunnen wij oude mensen kunnen het wel accepteren. Respecteren. Goed, de zaterdagmorgen. En uh, zaterdagmorgen is niet compleet. als er even een scheurende gitaar voorbij. Komt natuurlijk. Dacht het wel. Vorige week draai ik voor het eerst. Dit is een uh, samengesteld huwelijk, wilde ik bijna zeggen. Tussen Nederlanders en Belgen. Drive like Maria. Blijf vooral weg, pleur Blijf, doe ik, doe ik alles, kan je alles krijgen. Ik weet niet of dat de, de strekking is van deze tekst hoor. Zover ben ik nog niet in de tekst gelezen, maar het is wel een geinig plaatje van uh, deze Cubiclore. Um, uh, kub, uh, en daarvoor staat nog een ander leuk beentje: Deep Blue van namelijk de uh, Drive Like Maria, de uh, Nederlands. Belgisch beentje is het eigenlijk een combinatie. Dus dat is wel een geinig. He, zo werken Nederland en België weer goed samen. En ik zie dat je hier helemaal in bent verdiepen in het, in het dossier. Eh, ja, van die kindervrouw. Ja, ombudsvrouw. Ja, die was voor gist, gisteravond, was dat toch? Dat zij bij uh, Paul was? Ja, ja, ja. ja, gisteravond bij Paul. En wat voor, wat voor bak voor ellende zij over zich heen gestort krijgt. Nou, dat is echt ja. ongelooflijk. Ja, voor... ik, ik, ik schrik er nu van, want nu heb ik eigenlijk dit artikel gedeeld. En dan nou komen daar ook natuurlijk weer allemaal uh, reacties op als ze tegen zit. Ja, daar heb je ook alles van. Uh -oh. ja. Mensen die echt uh, Zwarte Piet gewoon heilig verklaard hebben. Gewoon, dat moet gewoon blijven, dat is Nederlandse, Nederlandse cultuur. En ze vinden het echt schandalig dat de HEMA ook dingen gaat aanpassen. En, en Jumbo laat zelfs Sinterklaas helemaal achterwege. Dan krijg je alleen meisjes ja? te zien. En, oh, okay. uh, uh, uh, ja. uh, nog, nog geloof ik, ik weet niet of ze een handschoen nog te laten zien of zoiets. Maar in ieder geval uh, Sinterklaas en Zwarte Piet is helemaal uit beeld verdwenen. En het lijkt net wel of de winkelketens zeg maar Sinterklaas en Zwarte Piet moeten bewaken. Maar... Ik dacht, ik, als winkel, ik pas me aan aan mijn publiek, hoor. Wille, suikerfeest gaat uh, gaan nu starten. ga ik suikerfeest op starten. Ik, bedoel, ik wil geld verdienen. Ja, ik, ik wil die Nederlands 11 goed gaan bewaken. Dat, dat is helemaal niet mijn doel. Ik ja, wil maar, gewoon klanten binnentrekken. Wat ja. nou? nou. Maar, maar ja, dan worden ze wel van beticht, hè, dat ze ik, dat ja, moeten doen. Want ik weet ook wel dat uh, iemand van ons, de radio, die uh, is af en toe ook Zwarte Piet. Ja. En ik denk ook van, ja, je durft ook bijna niet meer over straat te gaan. Want uh, of je krijgt uh, duimpjes, of je wordt gewoon in elkaar geworst. Ja. Dus ja... Uh, yeah. Dan, dan maar eventjes gewoon wit over straat. Zonder, ja, en, oh. zonder ding. Ja, want dit is en dan een alleen maar een kinderfeest, dan, uh, ja, dan doe je gewoon maar anders een plastic maskertje op. Ja. Dat kan ook. Ja, dit, ja, haal, ja, ik zeg half ook, om half doe je het, het. eerste gedeelte doe je zeg met zwart en dan later zonder zwart. Ja, maar nou ja, ik zeg maar van dan maar een gewone piet. Als je maar een gezellige kindervriendin dit als maar lol hebben. Ja. En voor mij is dat een clown. Ja, volgens mij hebben wij. Als, Pietjes, dat is ook leuk. Wij als ouderen hebben het gewoon helemaal verknald om het zo lang over te oudelen. Dat, ja. dat zelfs de kinderen dachten van... Waar gaat het over? Zwarte Piet is racistisch. Oh, dat wist ik helemaal niet. Nee. Oh. Mag, en de zijn, kinderen zijn nagedenkt. En die werden helemaal scheidsziek van het gezeur van ons. Ja, want die willen gewoon een lekker feest vieren. Ja, en er is ook wel een kleine groep uh, donkere kinderen... die wel last hebben van discriminatie. Het schijnt ook wel te, zo te zijn. Maar ja, goed. Heel veel kinderen worden ook wel weer gepest. Dus heeft het weer te maken met Zwarte Piet? Dat is ook al weer lastig. Maar we zijn nu zo ver gekomen... We moeten het aanpassen. Ja. Dat moet gewoon. Beter van echt. wel. Ja, wel. Want anders, als we nu nog verder doordrammen... dan wordt het echt helemaal een hoofdpijndossier, hoor. Maar ik ben heel benieuwd hoe ze het nu inderdaad weer... Uh, op de televisie gaan doen met die hele Sinterklaas-shows. Oh, ja. Ja, want daar zit je toch wel altijd mee, hè? Ik zei gisteren opnieuw dat NTA uh, had nog geen zin om te reageren. Die ze, oh, laten we toch even voor wat het is. Die hoortje bok is weg, die is weg, die is weg. We hebben gewoon sowieso geen zwarte pieten meer. Nee. Geen presentatrice hebben we meer? Nee, ik, ik, ik denk dus... inderdaad dat hij. Die, die, die, die, die, die, die had toen de hoofdpiet en alles. En ik denk dat hij gewoon zegt van. Nou, ik doe maar niet. Ik, ja. uh, ik ga het niet doen dit jaar. Wij doen geen uitzending van Sinterklaas. Wij gaan over naar de kerstuitzending. Oh ja, dan worden ja. het allemaal elfjes. Dan worden het elfjes. Ja, maar... als, als Sinterklaas dan gewoon allemaal elfjes heeft, zeg je van ja. Ik heb ze geleend van mijn zwager, de, de kerstman. En uh, die zegt van ja, zwarte Piet kan niet meer. Dus we hebben nu elfen. Ja, dat zou een mooie oplossing zijn. Ah, we vragen ze dus ook wel of de kerstman, die oude dikke man met een baard... of die niet negatief wordt afgebeeld. Want die is altijd een beetje sukkelig. Die moet altijd aangestuurd worden, de kleine mannetjes. Ja. Dan vind ik dat dikke mannen met uh, baard ook weer een beetje worden gediscrimineerd. Ik, ga, ik ben heel erg benieuwd wat er gaat gebeuren. Ja, ik ook. Nou, we, storten, we duiken nog even in de zaak Sinterklaas Zwarte Biel. Ja, af en toe vind je weer van die leuke, niet zeggende muziek en ik vind dat geinig erg onderricht dat is. Dit is een bandje dat heet The Ocean Party. Lasten zingen al heet Black Bar. Ik kende de band niet, maar ik kom gisteren regen op iTunes. En ik dacht, dit is geinige muziek. De Ocean Party, het heet Back Bar. Sorry, ik zei Black Bar. Nee, dat kan niet. Nee, al de witte mensen eruit gooien. Hé, hey, het is een Black Bar. Op zouten. Alleen maar, uh, Ja, dat is even opgedraaide wereld dan, hè, dames en heren? Nee, het is Back Bar. Dus het is een bar aan de achterkant. Oh. Oké, okay, dan als ze toch over. de Achterkant hebben. ik ze. Ja, zo. Je, ja. In de tuin. In de tuin. Achter. Okay. Je hebt een voorbar en je hebt een achterbar. Maar als we het toch over uh, Back Bar hebben. Je had een mooi bericht net over. Uh, achterkanten Ja, zeker. Ja. ja, oh, die wil je gewoon even... Ja, okay. zeggen, dat sluit mooi aan. Nou ja, vrouwen met een grotere achterkant, ja. lees, dikkere kont... Ja. of gewoon wilderige schapen... Ja. zijn intelligenter en gezonder. Oké. Okay. En het, uh, het is zo, van de distributie van vet is belangrijk... en het vet onder je is kont is de beste plek... omdat het daar een natuurlijke barrière vormt tegen hartziekte... tegen hartziekte. Di diabetes... en obesitas-gerelateerde aandoeningen. Maar vet op de dij en de onderrug is ook essentieel voor deze bescherming. En waarom, hoezo intelligentie? Nou ja, hier komt de aap uit de maal. Ja? Maar grotere brillen, uh, brillen, billen, hebben significant meer omega-3-vetten. En uh, hierdoor, uh, waarvan bewezen is dat ze de hersenen stimuleren... onder meer je geheugen en cognitieve vaardigheden. En... Hoera voor het DNA. Kinderen van moeders met bredere heupen zijn intelligenter dan kinderen van minder voluptueuze moeders. Het is dus een dikke win-win situatie. Ja. Dus als jij gewoon goede kinderen wil. Ik vind het jammer. Ga je gewoon lekker met een lekkere volle vrouw. Ja. Ga je gewoon lekker uh, echt feest vieren. Het vet in de kont stimuleert omega 3. de hersen, hersenen. Er zit meer omega 3 in. Ja. Maar ja, doe het doen nog even. En de dames worden gewoon afgeslacht vanwege de omega 3 in hun billen. Dan kan je niet eens weer veilig over straat. Afgeslacht, bedoel je? Nou ja, dat kan zomaar. Van nou, als het zo'n bron is van omega Ach, Oh ja, ja, ja, ja, die meneer. Ja, je maakt er helemaal gekkerheid van. Ja, nee, ja. maar het is wel apart. Ik ken het onderzoek helemaal niet. Ik denk, nou, het moet allemaal een beetje in evenwicht zijn. Maar dat is een grotere kont. gezond te zijn. Dat houdt ook nog een keer hart- en vaatziekten tegen. Ja. Ik verzin ze niet. Ik, ja, uh, waar is het onderzoek gedaan? In Nederland. Oh ja, die, dat nemen we niet altijd aan voor waarheid. Als nee. het onderzoek in Nederland is gedaan. Sorry, dat wordt niet altijd omarmd door alle, alle landen. Nee, bepaalde landen daar zou een beetje. Een heel groot land, Rusland, geloof ik, die ontarmt het onderzoek niet altijd helemaal Oké. Okay. Nou goed, wij geloven er wel in. Want wij hebben goede onderzoekers. Ja. Zeker weten. Uh, je, je kan het lezen op internet, dus het is waar. Dus altijd het zo. <lacht> Dat is ook wel een beetje de fout van <lacht> deze generatie, hè? Ja. Iedereen heeft zijn waarheid en zoekt op internet naar bevestiging. Ja. Ik heb het gelezen op internet, dus dan is het waar. Dus ja, zo loopt iedereen over straat en daardoor komen ook de conflicten, omdat iedereen gewoon. Ik ben helemaal zeker van mijn zaak. Joh, ik laat me met jou echt helemaal niks aanpraten. Zouten ze even lekker op. En dan, uh, ja, dan uh, ja, iedereen heeft recht op zijn eigen waarheid. Dat... Nee, maar het is dus uh, een aantal heren en dames met witte jas aan. Dan, ja. dan, dan is het ook waar. Is het waar. En een titel van de University of Oxford. Een titel? We hebben Wat? in samenwerking... Een titel? Ah, een titel. Oh, in samenwerking met de gerenommeerd Brit ziekenhuis Daar hebben we dit onderzoek gedaan. Okay. En dat, dat betekent dus dat het hartstikke waar is, zeggen ze. En nog even iets, uh, grote borsten, kan je daar ook al iets over vinden? Zeg, grote borsten ook. Heb je dan ook een gezonde vrouw thuis oh, okay. zitten? Ook oh, OEGA 3, dat weet ik niet. Nou, zoek er even uit, want dan, dan, ik, bedoel, ik heb geen vrouw thuis zitten met uh, een grote kont. Een big, big butt. Maar wel iets grotere borsten. Dus ik, Nou, misschien als dat ook gezond is, dan weet ik een beetje waar mijn toekomst gaat. Nou, ik uh, ga er nou even naar kijken. Ja, dat is goed. Hartstikke goed idee. Goed, net hadden we dus de Ocean Party en nu een Nederlands beentje maar weer. Ja, ze komen echt wel voorbij, de Nederlandse beentjes. This is what the gem, moving on. Nobody's deal, no one is gone. Got a twitch in your touch, you must be so, so young. You're moving on, moving on, you're moving on. Close to the hem, don't no give up in one day. Does it get there in June, goes in so many ways, you're moving Taste one Toebak leeft. Goed, de wonderwille van Toebak leeft. Het is uh, alweer half negen uh, geweest. Precies. Zandvoortse berichten. Tijd voor de Zandvoortse berichten. Wat is er allemaal gebeurd en wat gaat er allemaal gebeuren? En vorige week hadden we natuurlijk een weekend vol gebeurtenissen. Dat namelijk de, de Omroepersconcours had je. En daar deden negen, ne, negen Nederlandse omroepers mee en drie Belgische. En uh, uiteindelijk is het een man. Of nee, een man is gewonnen. Ja, klopt. Een vader en een zoon hebben de eerste en de tweede plek gewonnen. Jan Sjoerd de Vries. En uh, Harm uh, de Vries, die hebben het gewonnen. Dus dat is wel heel erg stoer. Die gaan met z'n je tweeën in de auto. <lacht> <lacht> we hebben gewoon twee van de drie prijzen bij genomen. Echt balen gewoon voor de rest. Uh, en verder uh, was er ook nog een meezing uh, met André Hazes. Dat is ooit begonnen als grap, maar het is nog steeds succesvol. Ja. Er was zelfs nu ook een vrouwelijke Hazes bij aanwezig. Dus uh, dat was een uh, leuke iets uh, wat uh, afgelopen zaterdag plaatsvond. De twaalfde editie zie ik alweer. Uh, uh, verder was er ook nog het Oktoberfest. Ook een succesvol iets met vijfkoppige partyband. Uh, gespecialiseerd in uh, Oktoberfesten. Iedereen zag er mooi uit en ze deden heel veel alpenrok. Dat Br uh, brachten ze tegen gaan horen. Oké, okay, wat had jij nog? Ja, In een flat aan de Flemingstraat is afgelopen donderdagochtend brand uitgebroken. Elf woningen op de bovenste etage zijn uit voorzorg ontruikt. En de brand werd even na half acht ontdekt en gelijk opgeschaald naar middenbrand bewoners staan opgevangen bij Pluspunt aan de overkant van de straat. En de Vleemstraat was volledig afgezet. En de brandweer heeft geventileerd. En uh, we keken of de bewoners terugkwamen En de ambulance was al uit voorzorg naar gestuurd. Maar voor de rest zijn er nog geen nieuwe berichten. Ik heb het idee dat het allemaal uh, met een sisser is afgelopen. <laughs> Oké, <Okay. laughs> met een sisser. Met nou, een sisser. Heel erg goed uh, in 2011, eh, sinds 2011 staan er van die gezellig gevroken bankjes op het raadhuisplein, badhuisplein en de boulevards. En eh, ja, die zijn gemaakt door kunstenaars. Oftewel, kinderen hebben het mooi beschilderd. Maar nu wordt het toch wat minder, die bankjes. Dus nu gaan ze binnenkort eh, worden opgefrist. Terwijl ze worden gewoon wit geverfd. Hartstikke idee. Gewoon helemaal weer terug naar de basis. Bepaalde bankjes worden wel weer verplaatst. En die komen dan bij sportvelden en bij scholen te staan. Bij speelveldjes en zo, dat soort dingen. Maar heel veel van die bankjes gaan in de opslag. Om gewoon, ja, het moet weer even op nul beginnen, weet je wel? En als sommige bankjes een beetje half versleten zijn... dan is het ook een beetje armoedig. Ja, vind ik ook. Het is wel kan. jammer voor als jouw kind in 2011 iets heeft... Mooi, iets mooi, maar dan is het verdwenen even. Ja, de, de foto's maken, hè, zou ik zeggen. Snel nog. Zet ze in de cloud. Ja, kan nog. Dus er is een 70-jarig bruidspaar geweest in Zandvoort. Afgelopen zaterdag hebben Henk Lotte en Kees Lotte... kruisheer Koos, sorry. Het heugelijke feit uh, gevierd dat zij 70 jaar geleden... Aan, uh, in het zijn getreden. Ze hebben felicitaties gekregen van de... Commissaris van de Koningin en van uh, zijn de majesteit de koning. En uiteraard zijn de burgemeester en zijn vrouw in hun huis geweest. En wat trouwens ook een leuk detail. Zijn ze in hun huis ze zijn geweest? In zijn huis geweest, in hun huis geweest. Van dat het heb ik liever niet hoor, dat zeg je dan. En wat ik ook weet is dat uh, onze oud-voorzitter Pieter Joustra. die was uh, met Anki waren ze 50 jaar getrouwd afgelopen 27... was dat woensdag? Oh, Bovendig, 50 jaar. Nou, dinsdag. Ja, dinsdag. En ze hadden dus een gouden huwelijk. En er staat een prachtige foto van hen in de Stanfordse courant. En dan zie je inderdaad een heel jong stel. Dat is echt wel heel grappig, is dat. Dus uh, ja, ze waren toen iets voor 24 of zo, denk ja, ik. Ja, dat is toch grappig. Ik heb het zelf ook al, omdat ja, mijn ouders zijn pas geleden van... die zijn nu dit jaar 51 jaar getrouwd. Ik dacht eerst van... weer oh, ja. Op de dag van het feest van CFM, toch? Was dat niet zo? Ja, klopt. Ja, ja ik, dus, ik, het uh, was een moedje, want ze, ze, was, mijn moeder was zwanger van mij. Dus ze moest uh, trouwen natuurlijk. Oh. Ja. Ja, en toen ben jij geboren in juni, toch? Ja. En, uh, ja. Ja. Precies. Dus dan, uh, ja... Ja, dat is wel een hele rel geweest Kort in de jaren geboren, ben je. Ja. <laughs> Zo noemen ze dat. Ik ben niet helemaal ontwikkeld in de bar. Maar nou, dat is ook heel vaak. Ja. is dat wel te zien ook weer. Volgens hoor. mij zitten uh, we goed met je. Uh, uh, afgelopen zaterdag was het weer de burendag. Man, er was drukbols in de straat. Ja? Zie ik iemand? Nee. Nee, en wij hebben, wij hebben die taart die wij hier dus half voor de Burendag... hebben maar zelf opgegeten. Ja, nee. Helemaal niemand. In Zandvoort klinkt het dan toch wel weer leuk, hoor. Wat er gebeurt dus allemaal. Ze hebben echt extra be bewogen. En er waren 68 buren. Kwam in de loop van de middag langs, zie ik dat hier. Bij ook uh, Zandvoort... En uh, ja, het is leuk, bij het, het Zandvoortse Danscentrum is dat, uh, hebben ze allerlei activiteiten gedaan. Je kon ook een je, je aandoen om daar even spontaan mee te doen. Ja, en fysiotherapeuten, Floor Akerman, uh, nou ja, heel veel mensen zijn er naartoe gegaan. Die hebben een kopje koffie gedronken, even bewogen en toen zijn ze weer teruggegaan. Even een contactmoment. Ja, nou, wel nou, belangrijk. Dat, daar gaat het om in het leven, het contact aangaan met je medemens. Goed, dat tot zover de Zandvoortse berichten. Ja, doe maar hè. Soms oh, ze hebben we niks ervoor straks. Nee, straks we hebben alles al uh, verschoten. Is ons kruid al verschoten. We fell in love. Right by the ocean. Made all our plans. Down on the sun. And from the tips of your fingers. Glimmer in your skin That I can't believe And take a trip to the sea even wachten bij een rijstation dat vanaf de kust komt. We hadden net al de Ocean Party. Dat zijn we ook net. Met uh, de backbar. En dit heet Oceans van de Coast. Hoe toevallig. Ja, er is niks op plek dan langs de kust. En kom deze kant nog even op. Je mag erop schieten. Voor mij wel. Ja, ik vind het helemaal niet hè. Oh, dat is ja, ook ja, ja maar, oh schiet ze maar uit de lucht. Ja, hoor, ik vind het heerlijke beesten. Om echt uh, af en toe wat pijn aan te doen. Want als je ziet wat voor ellende ze allemaal veroorzaken, gewoon het echt echt je. Mooie... Daar word je soms een beetje agressief van. Maar goed, uh, ja, stop maar. Ja, dank u. Uh, goed, tot zover dus uh, Ocean van de uh, Coast. Hier in de zaterdagmorgen. 20 minuten voor negen. En uh, ik zit even te kijken. Ja, uh, vandaag lees ik een heel stuk in de krant... Uh, waarvoor al die vielen uh, nou veroorzaakt worden. En ook auto-ongelukken. De B en de politie zeggen er wordt te veel uh, in de auto uh, geappt, ge, ge, ge, ge, ge, ge gebeld. Worden daar files van? Ja, en, daar, en mensen zitten niet helemaal op te letten. Omdat ze namelijk in de file staan. En dan gaan ze uh, ja, even een appje sturen of ze gaan even zichzelf opmaken. Ik heb ze ook wel eens gezien hoor. En daardoor blijft de file uh, bestaan. Terwijl je eigenlijk gewoon ook langzaam kan doorlopen. En ik vind het wel heel goedkoop om daar weer terug te gooien bij de mensen. Door te zeggen: ja, zij zitten niet op te letten, daar komt de file. Nou, ik denk dat het toch handig zou zijn... dat ze meer uh, de, uh, mensen stimuleren om te carpoolen... en dat, uh, uh, dat je daar dan een bonus voor krijgt of zo. Als je aan kan tonen dat je inderdaad carpoolt... Ja, en dat doen je dan heel... bijvoorbeeld je, je wegenbelasting anders wordt of zo. Oké, oh, okay, die meneer. Zoiets, want uh, dat mensen daardoor echt worden gestimuleerd... Want ja, uh, ik, ik, ik, als ik vind, iedereen met z'n drie in de auto zit... ja, dat scheelt dan toch wel een heleboel wagens. Ik, vind dat, ik sta nog steeds dat sommige mensen helemaal naar het kantoor moeten komen... om daar uiteindelijk achter de computer te gaan zitten... en allerlei dingen moeten gaan uitzoeken. Dat kan volgens mij ook thuis. Kijk, ik moet, ik moet dan... Uh, nou ja, ik moet van Alkma naar sint-pankras dus dat kan ik gewoon op de fiets doen. Maar ik bedoel, uh, ik werk nog met mensen. En die mensen kan ik niet allemaal thuis uitnodigen. Dus dat gaat niet. Maar, maar zodra je met de computer werkt de hele dag... Joh, doe thuis even wat... Dat ja. moet veel meer gestimuleerd worden. En ga lekker na de file dan die kant op. Ja. En plan vergaderingen wat later. Maar ja, ik weet niet of je de file dan verplaatst. Maar uh, doe, doe, de, uh, doe de vergadering om nou, tien uur. En, uh, en dan, dan kan je gewoon om negen uur weg. En dan is ja. het ergste leed hopelijk al geleden. Dat zou ook een idee kunnen zijn. En verder, politie komt met een betere oplossing. Politieporters moeten terugkomen. Wat? Echt waar? Oh, Daar ja. komt er nog een extra auto bij. Oh, tuurlijk, dat is de oplossing. Ja, extra auto erbij. En die gaat dan achter je rijen toeteren, Opschieten, opschieten. Is dat het? Nee, voor mij is dat ook niet helemaal. Maar goed, het schijnt wel meer respect af te dwingen. En dan ga je jezelf niet staan opmaken, of zitten opmaken. En je gaat ook niet je appies beantwoorden. Dan ga je snel doorrijden. Hé, hey, schiet eens op! Ik weet het niet. Nou ja, goed. Ja, ik heb er niet veel, enig veel enig. last van de files, omdat ik natuurlijk uh, in, de, in de woonplaats zelf woon. Ja. En ik ben er ook wel erg blij mee. Want ik heb er wel laatste een keer een uh, roadtrip gemaakt naar Maastricht en zo. En dan, dan merk je gewoon dat degene waarmee je meerijdt daar wel ervaring mee heeft. En dat je denkt van, wow, het, het is nog wat. En dan zie je, of je ziet aan de overkant, dat ja. het helemaal vast staat. Ja. Maar ja, er worden ook een hoop files veroorzaakt. Ook gewoon toch wel door ongeluk, hoor. Ja, natuurlijk. Maar ja, goed, en, hoe, en, dat, hoe uh, ontstaan die ongeluk? Omdat mensen gewoon zich vervelen in de auto. Het is gewoon dodelijk saai om in een file te gaan staan. Of ja, je denkt van ja, wat moet ik doen met mijn tijd? Dus je gaat alvast een beetje je papieren doornemen. Je gaat alvast een beetje je appje bij antwoorden. Dan denk je, oh, dat, dat loopt nu alweer een half uur uit. Uh, dan kan ik alvast wat dingen oplossen misschien via de app. Ja. Ja, ja. nou ja, het is natuurlijk wel creatief. Mensen worden wel creatief, wel een beetje multitasken. Terwijl, ja, dat moeten vrouwen doen. Maar ja, vrouwen zijn op dat moment ook aan het opmaken. Dus die kunnen niet dat nog een keer erbij het nemen. Ja, het is een moeilijke discussie, dit allemaal. Goed. Ja, ik merk het, ja. Ja. Ik, um, wel, je hebt je oor al helemaal klaar. Het, het <laughs> zal heel veel geld kosten, ook zo'n file. Dus uh, voor mij gooi die politieporters maar in de strijd. Als zij denken dat het helpen, ik vind het. Ah, ik vind ze wel cool, die politieporters. Dat is sowieso nou zo heel cool. Oké, okay, dames en heren. Kwart voor negen. EZTV. Ace TV, dus dat is een beetje flying face. ZTV en The Flying Fate. Ja, waar vind je die plaatjes, joh? Leuk, langdradig en lollig. Toebak leeft. Precies, Toebak leeft op de radio met geinige muziekjes die je echt eh, nergens anders hoort volgens mij. Uh, High Flying Fate, dat is een van de laatste plaatsen die ze uit hebben gebracht. Ja, uh, ja ik snap even te kijken. Gisteren heb je misschien wel het nieuws al uh, gehoord. Twee schilderijen die sinds 2002 gestolen waren. Die zijn weer boven tafel. Uh, uh, de zeegezicht en uh, de kerkuitgang... van Neuen, geloof ik, van Van Gogh. Die zijn weer boven tafel. Echt schilderijen die honderdduizenden... miljoenen euro's waard zijn. Wat ze echt zo bijzonder... ook wat die man gemaakt heeft. Op zich achterkamertje. Maar goed, dat is nu weer terug. En ze zijn hartstikke blij, ik kan me voorstellen. Want ik bedoel, uh, uh, ja... Dat, dat maakt de uh, collectie weer compleet natuurlijk. En sowieso... Uh, uitgaan van een kerk. Ik bedoel, kerk hij krijgt wel weinig aandacht. Dus dit is op die manier wel weer een leuk. Uh, er komt binnenkort een korte film over. Ik zag dat gisteren bij Pauw. Dat is namelijk uh, een documentairemaker, filmmaker. Die had dus de crimineel geïnterviewd. Die dus het schilderij ook letterlijk van de muur had getrokken. En <laughs> die had ook zoiets van... Hey, ik heb gekeken. Uh, toen ik de eerste keer ik daar was... Ik van, ah, het zit aan een haakje aan de muur. En bovenop dat haakje zit nog een schroefje. Dus ik kan er niet zo afpakken. En toen had hij naar de muur gekeken. Dat is gewoon gips. Ja, dat is niet zo dik. Dus als ik hard trek, dan trek ik hem gewoon met haakje en al uit de muur vandaan. En toen had hij zelf een beetje al gepland. Ik heb wel iets van drie à vier minuten nodig. En ook drie, vier minuten is er nodig om de politie ter plekke te krijgen. Of de beveiliging op die plek. Dus ik ga dat redden. Dus het was een soort, hoe uh, heet die film ook? Ocean Eleven-achtige situatie okay, was het. Ja. En hij heeft dat dus heel snel gedaan. Twee schilderijen. en Hij vond bijna een schilderij. Ja, er zit wel een hele dikke laag verf op. Die zijn meestal heel veel geld waard. Laat ik die maar meenemen en die neem ik mee. En zo heeft hij een route uitgestippeld in, in het museum. En uiteindelijk is hij boven tafel. Hij hoopt nu met dit. Eh, omdat hij... Hij wilde zijn leven beteren. Deze, uh, um, gewoon is gewoon een inbreker. daar. is helemaal geen kunstroof. Het is gewoon een inbreker. Die normaal altijd een plasmascherm overal weggehaald. Dan dacht hij van nou, dit is ook een soort plasmascherm. Kan ik er ook zo aftrekken? Hij wil zijn leven beteren. En hij hoopt door hier strafvermindering te krijgen. Want hij heeft gezorgd dat de schilderijen terugkwamen. Ja. Dus Dan heeft gewoon geleend. Ja, eigenlijk wel. Ja. Maar ze zijn wel beschadigd. Oh jee. Ja, als er een schilderij ja, beschadigd is. Maar met een rolletje eroverheen. Ja, en nou, en dat, ja nee, nee, nee, nee. Je kan niet zomaar een rolletje overheen. Want als het echt, echt beschadigd is. Dat, dat, oh, maar daar gaat er 2 miljoen vanaf. Oh. oh. Ja, schade. Dat moet jij even terugbetalen. Oh ja, want schilderij is een compleet heilig verklaard. Dus. Uh, ja, ja het, soms gaat het heel ver. Heb je afgelopen week nog het programma gezien met Jasper Crabé? Uh, dat ging over het zelfportret van Van Gogh. Ja. Sluit goed aan. En dan gaan ze dus proberen een schilderij compleet na te maken... door iemand die er heel goed in is. Die er ontzettend veel verstand van heeft. Die ze er een paar dagen mee bezig. En dan gaan ze het schilderij naar het museum brengen... waar dat schilderij hangt. Dus naar het Gogh-museum. Dan gaan ze hem door elkaar gooien, zo, mengen. Gaan ze schudden? Gaan ze schudden. En dan zetten <laughs> ze, ze neer. En dan mogen experts naar gaan kijken. En die zeggen van... Ik weet het niet meer! Oh, geweldig. Wat de fuck, man? Weet jij het toch wel? Ik weet het ook niet meer. Nou, hangen we ze alle twee op. Ja. Nee. Je, was je wist het. van Ruiken. Ja, van ja. Ruiken. En dit schilderij had dus ook. Uh, dat, uh, voor, dat is ook beschadigd geweest. Het is gescheurd. En dat hebben ze ook gerestaureerd. Op dezelfde manier. Dus hij was helemaal hetzelfde gemaakt. En uiteindelijk konden ze wel het echte eruit. Ja, waarschijnlijk door een Rutge Dan zie je waar die scheur zat en zo. Ja, hè? Dat is ook weer zo. Ja, de kleuren waren toch wel anders. Oh. Ja, dat vind ik dan wel jammer dat het origineel dan niet bij het... En ik vind het een draak van een schilderij, hoor. Dat zelf betreft. Ja? Echt, ik, uh, wie wil dat nou aan de muur hebben? Alleen ja, het is, om, omdat het een Van Gogh is... Ja, nee, maar het is baanbrekend, Het is vernieuwend. Hè? Oh, oh ja, ja, ja. Nou, laat maar zitten. <maals> la, laat in. Uh, ja, maar <La, zitten. maals> ja, <la, la>, <maals> <besteedt> dit verhaal. Vertel, <kwijnt> wat heb je uh, In Indonesië, er waren twee Indonesische uh, eilandjes... en er zijn resten van een ruimteraket ingeslagen. Wacht <kwijnt> even hoor. Onze eigen ruimte? dat is de vraag. Oké. En uh, het Indonesische Ruimtevaartinstituut denkt dat de neergestorte brokstuk afkomstig zijn van een Amerikaanse Falcon oh. 9. Een tweetrapsraket die vorige maand nog is gebruikt om een satelliet de ruimte in te brengen. En het gaat vermoedelijk om delen van de brandstoftank, al dus de directeur Thomas Jamaluddin. En de meeste raketresten verbranden doorgaans bij een terugkeer in de dampkring. En uh, ja, waar deze volgens bewoners gloeiden de raketresten nog toen ze insloegen, al dus de politiecommissaris van Gili Raja en Gili Kenting. zo heet het eiland. zo. Ja, met die groene oogjes en zo. Ja. Nee, nee, nee, nee, nee. Maar ja, het is wel de vraag van hoe zit het dan... dat, uh, dat zo'n uh, raketje, dat die dan uh, toch uh, stuk gaat. Ja, en dat die terugkomt op aarde. Ja. Het is best leuk als je een andere planeet inslaat... maar echt uh, sla de aarde even over, zou ik zeggen. Ja. Oh, nou ja, het is wel... Uh, ik, vind, ja, ik dacht even dat het de buiten was, maar dat was het dus niet. Ik ben de eerste die dit leuk vindt, zie ik. Hé! Hey. Staat er nog een prijs op of niet? Nee, nog niet. Een van de leuke albums die uitgeleverd is van Jimmy T. Power over men. de kracht die vrouwen hebben. Ik de geboren in de stad Slipje laat niet over Alles zit erin. Wat deze plaat uitdraagt. Power Over Man van Jamie T. De nieuwe CD. Ik zal wel eens meer stukjes daarvan draaien, Want het is een aanradertje dames en heren. Mm. Leuke muziek. Goed, het is al bijna weer 9 uur straks weer het overzicht. Wat er allemaal gebeurde door de jaren heen. Het is dus vandaag 1 oktober. Er zijn een aantal mensen jarig, natuurlijk die we even moeten feliciteren. Ja. Er is ook weer een stukje geschiedenis wat voor de klaar staat Dus leuk allemaal. Gisteren in de wereld draait door... Ik word zelf heel stoer. Ik dacht mezelf: ja, het is tijd voor een nieuwe insteek. Want eerder, namelijk al in, uh, bij Jeroen Pauw. Uh, waren de, de, de, de, de, de treitervlokkers aanwezig. Ja. En ik dacht er toen al. en dat kwam ook omdat mijn dochter en zoon regelmatig naar deze Ismaël uh, Ilgen uh, zaten te kijken. Uit uh, Staanstad komen ze. En ja, ze hadden heel veel mensen gewoon gevolgd. Daar voor de FOMAR. Ze hadden allerlei rappers uitgenodigd bij de FOMA. Het was gezellig, zei ze altijd. Ja, ze hadden oh. af en toe wel een beetje conflict met de politie. Maar dat was minimaal. En toen kwamen ze bij Jeroen Pauw. En toen in een keer werden ze afgeschilderd als, uh, als treitenflokkers. Die de boel terroriseren. Die, die uh, iedereen lastig vielen gewoon. En uh, ja, dat hadden ze zelf ook niet verwacht. Want ze zaten daar... Met z'n allen. Te chillen. Te chillen. Zeg van, ja. we worden even helemaal in het zonnetje gezet. En wat zeiden ze dan ook weer Dat was ook wel mooi. We zijn dan samen met de groep. Met de jongeren die eigenlijk uh, meer dan vrienden zijn. Die liefde voor elkaar hebben. Broeders ja. van andere moeders eigenlijk. En ze zaten daar met zonnebrillen op. Die dacht je, wat zijn kinksten? Wat doen ze dan? Nou? Ze zien er eng uit. Kijk. En die Ismail, uh, ja die kon ook niet goed uit zijn woorden vandaan komen. Dus ze, werd eigenlijk, ze waren op het ene medium platform ontzettend populair. En toen werden ze op het andere medium platform werden ze gewoon helemaal afgeschilderd als nou, schurken. Bom dit dus. En vandaag, uh, gisteren kwam daar een ander beeld door. Omdat ze namelijk in de wereld door iemand uit hadden genodigd... die een grote fan van hun was. En die kon het redelijk uit de veer. Die zei van ja, waar ging het nou over? Die jongen die van zijn fiets af werd getrokken. Omdat hij het zelf deed. Omdat hij zelf conflicten conflict opzocht. Uh, er werden steentjes gegooid. Er werd een keer op een auto gestaan. En er werd een beetje raar achter een politieagent gekeken. Zijn dat echt hele rare dingen dan? Ja. En daarbij, deze Ismail. Uh, heeft het alleen gefilmd, hè? Hij is een soort journalist. En worden journalisten dan altijd aangekeken dat ze verantwoordelijk zijn voor de situatie? Niet. Dus ik dacht mezelf, kijk, dat vind ik wel weer mooi. Het wordt omgekanteld. Want deze jongen had een hele populaire vlog. En in één keer werd hij dus een treitelvlogger. Is het een misdadiger? Ja, misdadiger. Dus ik uh, vond het goed dat we in de wereld draait door. Dat ze het gewoon even uh, weer recht zetten. Grappig wel was, het, uiteindelijk hadden ze daar Sue The Night. Een band uit, um, uit uh, Haarlem. En die ging daarna een leuk plaatje zingen. Hou je vast? Boys. Boys Echt afschuwelijk. Dat is een heel oud nummer. Is het? Ja. Maar hoe klonk het nou? Gelukkig doet hij niet mee met zijn tv-programma. Best boyband, next, uh, ja. dit is echt afschuwelijk. Nee, maar de boys, de boys is een bekend nummer, ze zijn heel oud al. Ja, dit. nou goed, dat was wel leuk gevonden, maar ja. echt penenkrommet. Maar ik vond het goed om even te horen dat het even weer op die juiste plek werd gezet. Heel goed, heel goed. Ja. Uh, de recht, kan ik nog een dingetje doen? Ja, nog ja. eentje kan nog wel. Ja. De rechtbank in Rotterdam behandelt woensdagmiddag een zaak tegen twee broers... die ervan verdacht worden geld te hebben witgewassen Onder andere door met gestolen stroom zogenaamde bitcoins te maken. Wat vind je die? Bitcoins, hè? dat is dus een digitaal nou, betaalmiddel. Die ja. staat betaalmiddel. Een ja, betaalmiddel dat wordt gegenereerd door de rekenkracht van de computers. En voor zover bekend is het de eerste keer in Nederland en in Europa... dat het stelen van stroom om daarmee bitcoins te maken... aan de strafrechter wordt voorgelegd. De machines werden ontdekt in een hennepkwekerij. Ja. Dat is wel mooi. Ja. En uh, ja, het maken ja, dat is ge uh, geweldig moeilijk. Ja, maar ja, we gaan het meemaken. En uh, woensdag is de uitslag. Okay. Ik ben heel benieuwd. Het kost wel heel veel stroom, dat klopt. Ik heb het wel eens met Marcus ook daarover gebogen... hoe die zaak nou precies in elkaar zit. Het bitcoins genereren. Heel moeilijk is dat. Oké. Okay. Goed, we gaan even op naar het nieuws van de 9 uur naar 9 uur straks. Overzicht, wat er allemaal gebeurde door de jaren. Spreek je zo tweede gedeelte. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS Nieuws.